9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De eerste najaarstorm van het jaar heeft de Nederlandse kust bereikt. In Den Helder is al windkracht 8 gemeten. In de loop van de ochtend neemt de wind verder toe tot windkracht 9... en ontstaat aan zee een zuidwesterstorm. storm. Er zijn dan ook windstoten mogelijk tot 110 km per uur. Ook in het binnenland gaat het hard waaien. Voor heel Nederland is een waarschuwing van kracht... maar het KNMI verwacht geen extreem weer... Aan het eind van de middag neemt de wind weer af, eerst in het zuiden, daarna in het noorden. De vereniging Wildbeheer Veluwe verwacht dat de wilde zwijnen een moeilijke winter tegemoet gaan. Doordat de beuken en de eiken dit voorjaar niet of nauwelijks bloeiden, zijn er veel te weinig beukennoten en eikels gevormd. Wilde zwijnen leven daarvan en van gras. Het aantal boomvruchten varieert sterk van jaar tot jaar. Vorig jaar was het een goed jaar, het jaar daarvoor was heel slecht. In Bangladesh zijn bij een brand in een kledingfabriek ruim 100 textielarbeiders om het leven gekomen. Het vuur ontstond op de begane grond van de fabriek die negen verdiepingen had. Honderden werknemers op de bovengelegen etages raakten ingesloten. Veel mensen zouden van het dak zijn gesprongen om aan de vlammen te ontkomen. Op een veiling in de Duitse stad Bochum is een Apple One computer voor een recordbedrag geveild. Een anonieme liefhebber betaalde 400.000 euro voor de zeldzame computer. De Apple One was het eerste model van het Amerikaanse bedrijf en werd in de jaren 70 verkocht voor 666 dollar. De Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak bouwden de computers in de garage van de ouders van Jobs. In totaal zijn er 200 van gemaakt. Er zouden wereldwijd nog zes werkende exemplaren zijn. In juni bracht een andere Apple One computer 300.000 euro op. Het weer, aan zee storm dus, in het binnenland waait het krachtig tot hard. Verder bewolkt en in de kustgebieden wat regen. Vanuit het zuiden breekt vanmiddag de zon even door. Het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. En dit is weer het kapitool. Met het komend uur het Kovolsbos, het onderzoek dat er gedaan is al die jaren. Wolvarkens en Chris Westra over 40 jaar windenergie en live muziek van Magikje Sneeman. Dit is het tweede uur van Vroege Vogels. <truimert> niet zo groot. Nee, het valt wel. En dit moet ik dus doorsnijden. Het is wel. Ik vind het wel een beetje. Wacht even, wacht even. Wacht even hoor. Snij. Sneek... Nee, nee, nee, nee, nee. Je oh. moet hem daar. Ik moet hem hier doorsnijden. Ja. Halverwege. En oh, dan gaat dit er. Oh, maar het is een beetje een beetje plakkerig. Is het ook wel. Hoe zit dat dan met die. Uh, Klopt het recept wel? Ik heb het hier. Dus er zitten een beetje vlekken op. Want ze hebben het natuurlijk al een keer eerder gemaakt. Hmm. Uh, ja, Heb je die? Heb je ingrediënten? Heb je dit? Ja, uh, dit bruin. En dit moet ik er doorheen doen. Ja. En dan, maar dit is zo plakkerig. Ja, je moet het in plakjes snijden en ja. dan die uh, dingen op die andere Oh leggen. ja, nu, kijk, dit wordt wat. Hier, want nu wordt het Kijk, leg het hier op. Ja. En dan druk ik dit vast. Hoe deed die kok dat nou? Nee, in de wereld door deden ze... Nee, maar dit wordt nu wel wat. Kijk, hier. Oh, ja, nu wordt het. En ik begrijp nu ook die naam waarom het zo toch... Dit is het. <lacht> zo, dit is lekker. Nou, helemaal goed. Het officiële recept, we hebben het doorgekregen via de fax van de wereld uit door. Ja. Houtsnip.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 Het ballet, ballet uit de Petit Suite-orchester van de Franse communist Claude Debussy. Een beetje feestmuziek, hè? Maar het is, het is ook wat feest. Want hier tegenover ons... Er is iemand met champagne binnengekomen. Ja, ja nou, dat, maar dat, dat komt allemaal straks. Ja. Um, eerst het volgende. Zeventien jaar lang hebben ze onderzoek gedaan in een natuurgebiedje van enkele tientallen hectare. Week na week hebben ze minutieus elke vierkante centimeter van dat bos afgespeurd... Terwijl op de buitenmicrofoon de regen. het is enorm gaan regenen. hoort u nu wind en regen. Maar goed, dat bos, dat uh, Kovelsbos, is dus afgespeurd naar planten, insecten... maar vooral naar paddenstoelen. Er is geen stuk natuur in Nederland dat beter onderzocht is dan dit bos. Vijf amateurbiologen zijn het die in het Kovelsbos bij Helmond... maar liefst 2001 soorten hebben gevonden. Waaronder een groot aantal nieuwe soorten voor Nederland... De resultaten van hun intensieve onderzoek zijn nu gebundeld in een boek met als titel Niet zomaar een bos. Wat bezielt vijf mannen om 17 jaar lang onderzoek op hetzelfde stukje natuur te doen? Henny Radstaak is met de heer op stap aan de rand van de bebouwde kom van Helmond. Dit is het Koversbos. Uh, dat is een beetje het centrum van ons onderzoeksgebied. Want uh, het is niet alleen het bos waar we onderzocht hebben, maar ook de weilanden en de akkers die eromheen liggen. Ja. Waar we overigens ook hele bijzondere dingen gevonden hebben. En uh, ja, het is eigenlijk een, een stukje bos wat al uh, ruim 500 jaar bestaat. En dat is misschien op zichzelf al bijzonder. Misschien even voorstellen, ja, Leon Rijmaker, zei ja. ze dit. En... Theo Boudewijns. En Hans van Hoofd. Henk Lambers. En dan ontbreekt nog Jan van Kuik, maar die komt vanmorgen niet. Ja. Ja. Heren van middelbare leeftijd, zou ik maar zeggen. Eh, uh, dank je ja, wel voor het compliment. Ja, ja. <laughs> ik ben van middelbare leeftijd. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, wat houdt ons wel vitaal? Je moet toch wel, ja, ik wil niet zeggen volstrekt geschift, maar toch wel op zijn minst prettig gestoord zijn om 17 jaar lang, nou bijna wekelijks, een gebiedje van, wat is het, 35 hectare, te inventariseren. Dat ben je toch niet normaal? Uh, nou, ik denk dat je dat ook wel uh, ons die categorie moet gerekenen. Uh, Want uh, je ja? begint ergens aan en uh, je weet als je eraan begint nog niet waar je eindigt. En uh, je wordt in feite gegrepen tijdens het onderzoek door de ontdekkingen die je doet. En uh, ja, je doet één ontdekking en de volgende doe je de volgende dag weer. En de week erop weer eens nieuws. En dan ga je steeds jezelf afvragen van wat heeft dit gebied nog allemaal in petto? Ja, dan is het toch een soort uh, oude ontdekkingstocht... Uh, drives die je dan krijgt, zoals Columbus misschien naar Amerika ging, eh, dat wij zeggen van uh, ja, er moet meer zijn hier in dit bos, en ja, dan ga je naar op zoek en je vindt het dan ook, en dat is heel opmerkelijk ja, je kan het eigenlijk zien als een avontuur waar we, waar we beleven hè? ja, en uh, je maakt ook vrienden ermee en uh, dat is ja. ook, ook wel leuk om uh, oh ja? dat ja. te hebben ja, goed, uh, we zijn twee dagdelen, zijn we samen op stap en één avondje per week, per week. en uh, ja dat doet iedereen zijn eigen werk nog thuis. Nou, je, dat we gefascineerd zijn van wat er zo heel te vinden is... wat je eigenlijk normaal niet ziet. Dat heb je natuurlijk met paddenstoelen. Daar moet je echt naar op zoek ja, naar sommige ja, soorten, want die zijn microscopisch klein soms. Ja. Uh, althans, die kleine paddenstoelen, de grote nu, die kan je natuurlijk zo zien. Maar die, uh, die kleintjes, ja, dan moet je er echt voor op je knieën, hè? Een voorbeeld te noemen is... Ik neem een willekeurig blad, ja, wat hier, hier op en dan Zeker als het wat ouder is en je gaat het nou onder een microscoop of, of een binoculair leggen... dan staan daar paddenstoelen op. Maar die zijn zo niet te zien. Nee. He, maar als je nou goed kijkt, dan zijn er hele kleine oranje vlekjes ja. te, te ontdekken. En dat stelt dan weer een, een, een, een zwammetje voor. In dit geval is het een populiere blaasje... En dat een, ziet u zo. Ja, met ja, het dat kan oog. Ik, ja, dat weet ik dat het hierop staat, omdat het, uh, ja, het blad is en dat ding is zeer algemeen. Ja. Dat kom je bijna op elk uh, populiere blad, kom je dat tegen dat een beetje een, een, een wat oudere uh, leeftijd heeft daarin. Ja. En zo ga je dus zoeken, en, maar dat geldt ook voor elk doorstengeltje dat je dus plukt. En je gaat het onder microscoop. Of dat, onder hebben echt dat, dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. Ja. Ja. He, en dan ontwaren je hele kleine zwarte puntjes daarop. Ja, en deze methode van onderzoeken... Dus het langs elkaar lopen, het alles oprapen en heel goed bekijken, heeft zelfs geresulteerd in een bepaalde naam, de Helmondse methode. En zo hebben wij heel veel dingen leren ontdekken en zien eigenlijk. Heel veel takjes oprapen, eh, omdraaien, tegen het licht houden, want die hele kleine stengeltjes die zie je tegen het licht bijvoorbeeld eh, makkelijker dan deze zo bekijkt. Of dingen meenemen en thuis nog eens onder de loep bekijken van de microscoop. Ja, en dan kom je tot, uh, tot hele leuke ontdekkingen. Ja, want... En op die manier kom je ook dingen tegen waar het nauwelijks in Nederland naar gekeken wordt. Ja. En dan is het geen wonder dat wij drie, ruim 300 soorten nieuw voor Nederland ja, hebben gevonden. Het, de ja. Helmondse methode ja, heeft ja. 334 om precies te zijn. 334 hè? precies en ene nieuwe soorten opgeleverd. Ja, die nog... voor ja nieuwe soorten. Kijk wat, wat Henk net zei, die met dat populiere blaasje. Dat is een heel algemene soort. Maar als niemand dat uh, waarneemt en, en registreert... Ja, dan, dan wordt het toch als een nieuwe soort van Nederland gezien. Terwijl je waarschijnlijk in heel Nederland... Uh, Zij komt het overal voor. Overal er heeft nooit iemand nagekeken. Hij hoeft niet zeldzaam te zijn om nieuw te zijn voor Nederland natuurlijk. Maar er is wel één heel zeldzaam ding we gevonden hebben. En dat, uh, daar weet Hans alles van. Die is zelfs nieuw voor de wereld, voor de wetenschap. Ja, dat was een uh, slijmzwam. Het ovaal holsteeltje wordt die genoemd. Het ovaal holsteeltje? Ja. Dat ja, is ook leuk, jullie geven zelf die namen eraan, wij de hebben, Nederlandse namen. Ja, wij hebben zelf alle Nederlandse namen bedacht. Vooral voor de slijmzwammen en de hele kleine ascomyceten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dit was dus een slijmzwam, nieuw voor de wereld. Die was nog nooit ergens beschreven? Die is nog nooit ergens gevonden en beschreven. Wat is dat dan? Kikken? Dat is kikken. En dat ja. hebben wij dus gedaan. Wij hebben hem beschreven en uitgebracht. En die is echt wereldwijd geaccepteerd. Een mooi substraat. <lacht> Want ook die hier komt regelmatig voor. Keutels. De keutels van de vos. Juist. Makkelijk te herkennen aan de spitse uiteinden. En een heel dankbaar... Object om uh, paddestoen op te vinden. Ja, ik zie wat allerlei, mest, uh... allerlei mestzwammen kunnen er op voorkomen. Zo heet ze ook ja. mestzwammen. En ze er dan De ook mestzwammen. Je, ik heb wel soorten gevonden erop. Ja, kijk, die gaan... We... Gooi maar in mijn doosje. Die gaat mee naar huis? Ja, daar zet ik ook uh, nou En Wat gebeurt er dan? Daar komt zo'n waterdruppeltje. Zit daarin en dat... Het komt ook druk, want er wordt steeds meer. Maar daarbovenop zit een kapje van sporen. Een soort discus. En eh, op een gegeven moment dan ontploft dat waterdruppeltje wat erin zit. En dat schiet op die manier, schiet die dat, dat, dat sporendoosje schiet die weg. En zo verspreidt de paddenstof. En het is onvoorstelbaar met 400 tot 600 kilometer per uur. Zo'n zo snelheid heeft het. En dan het kan het soms wel 70 centimeter ver wegkomen. Daar komt er zo'n prachtig boek van uit. Niet zomaar een bos heet het. Natuuronderzoek op de vierkante centimeter in het Kovelsbos. Ik loop het altijd de hele tijd mee te dragen. Het is zo zwaar als een baksteen. Bijna 2,5 kilo. <laughs> ja. Ja. Maar ik heb, ik heb echt diep respect voor jullie. Dank je wel. Ik vind het fantastisch ja, werk. Ja, ja. Graag gedaan. <laughs> dat zou ik zeggen. Maar. Goed, het geeft toch aan dat als je, ja. als je gewoon om de hoek kijkt... Ja. Ja. bij jezelf ja. om de hoek uh, ja. en eens goed kijkt... en dat, dat, jullie hebben dat heel lang gedaan... Ja, het is, het, het is wat je zegt, een, inderdaad een ontdekkingsreis dat in je is eigen dat achtertuin. Meer. Ja, ja. ja we, we hadden toen wij begonnen ook geen enkel benul van het bestaan van al dat mooie spul. Dat, uh, dat, dat is geweldig. Dit is pagina 239. Hier staan een paar soorten, die hebben jullie zelf uh, getekend, deze? Ja. ja. ja. Het eikenbladsnavelkogeltje. Ja. Het eikeldoppolypzwammetje. En de schijnwratsporige inktzwam. Wat een fantastische naam. Ja, dit soort de microscopische details. Die zijn en getekend en beschreven. Het is geen saaie opzomming van de soorten die jullie eh, zijn uh, tegengekomen hier. Dat er denk ik. Er zit een heel verhaal omheen. Bij elke soort hoort een verhaal. zomerrijk had een partnerschap gesloten met de sombere sierstielgrodeinzwam. Die slechts in één jaar bleek van zijn afwezigheid af. In andere jaren bleef het ondergrondse mycelium min of meer stiekem zijn werk doen. En had hierbij een maatje gevonden, want ook de zandpadgordijnzwam verkeerde bij voorkeur ondergronds. Hij leverde zijn diensten aan een forse zomerijk in ruil voor wat voedingsstoffen en was kennelijk liever lui dan moe. <laughs> nou, dat illustreert misschien een beetje ja. van hoe uh, ja, dat het een, een verhaal is. Ja, geen, lopen, geen droge opzet. Een lopend verhaal door dit, dit stukje bos. Maar nou ja, nu is het boek af. Nu is het boek af. Het is dus op zoek naar nieuwe gebieden. En nieuwe uitdagingen. We gaan gewoon door. Nieuwe uitdagingen. Ja, nieuwe, uitdagingen. Ja, nieuwe uitdagingen liggen. Dus we zullen ja. ons moeten gaan beraden. Waar gaan we ons nu mee bezighouden? En uh, dat komt wel. Laten we eerst maar even bijkomen van, van de euforische uh, verschijning van het boek. We hebben vanochtend, uh, ik zei het ook al eerder even, live muziek in het kapitol. Zijn we altijd heel blij mee. Je geeft toch altijd weer ja, een extra, extra bijzonder sfeertje aan de uitzending. Uh, Flatiste Marieke Sneeman, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je was flattiste bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... bij het Nederlands Blazersensemble. Vorige uur hoorden we je op cd samen met leden van het Rubenskwartet. Die cd die, die is net, net uit, maar zometeen ga je solo voor ons spelen. Doe je dat ook vaker? Ja, dat doe ik vaker en ik speel ook voornamelijk veel k ja. En Ik heb bijvoorbeeld een eigen serie, een eigen, dat heet Schneemann Co. En we hebben een eigen concert serie in Felix is in Amsterdam... Uh, die met allerlei leuke, geweldige uh, persoonlijkheden samenwerkt... en kamermuziek en beeld. Geweldige persoonlijkheden, zo, zoals... Zoals uh, bijvoorbeeld Nelke Noordervliet, Armando... Jo uh, Joop Braakhekken... Uh, Braakhek speelt bij mij weten geen dwarsfluit. Nee, Jo Braakhekken is gewoon natuurlijk een, een heel bijzondere artistieke kok... en die ook zingt en uh, hele bijzondere ideeën op, uh, erop nahoudt. Oh, wat, wat grappig. <laughs> um, uh, je hebt, je hebt ja, uiteraard een dwarsfluit erbij. Zit, zit er nou, nou leuke plast op, op je fluit? Ja, want er zit... Uh, nee, dat is gewoon... Een, uh... oh. Dat zijn geheime, hè? Oh, dat is, het, oh dat, is, dat is het geheim van de smid. Maar het is niet zomaar een willekeurige dwarslaat die je van Marktplaats hebt gekocht. Daar zit een bijzonder verhaal aan. Ja, en in, in die zin is het bijzonder dat ik die van mijn leermeester heb mogen overkopen toen hij stierf. Oh. Um, dus dat is al een hele eer dat je het mag kopen. Krijgen is natuurlijk weer wat anders. Ja. Dat is alleen bij strijkers zo, dat je dingen krijgt. <laughs> en... Uh, uh, ja, dus ja, dat, dat geeft een bepaald soort. Uh, natuurlijk toch wel. Uh, tenminste, ik, ja, ik vind het wel in uh, emotionele waarde. Nou, emotioneel, maar in, in, in, in, in, in, in, in zekere zin zit de ziel erin. Hè? Van je oude leermeester? Uh, ja, bij wijze van spreken. Ik bedoel, ik heb eigenlijk ook nog een eigen ziel. Maar het is wel fijn dat. Uh, ja, net zoals een boom of zo. Ik uh, ja, bedoel, het is in, in dit programma wel toepasselijk eigenlijk om het zo te. Er zit een verhaal aan. Je ja. gaat twee keer voor ons spelen vanochtend. Wat ga je als eerste spelen? Um, ik ga eerst spelen uh, Messiaan, van Olivier Messian. die helemaal gek van vogels was. Dus die al vogels heeft bestudeerd en uh, ook op, op, dus muziek heeft gezegd, gezet. Uh, de Zwarte Merel. En de fluit is natuurlijk bij uitstek het instrument... wat een vogels nadoet. Zo wordt het ook altijd uh, veel gebruikt, althans. Ja. En uh, ja, dus u zou kunnen zeggen... misschien dacht ik in de auto toe. Uh, nu weet ik eindelijk waarom ik fluitist ben geworden. Want ik vind het heerlijk om, om, om vrij te zijn... We gaan horen of we de merel erin kunnen horen. Marieke Sneeman. Marietje uh, Sneeman. Oh, Sneeman, straks horen we er weer. Ja. Uh, wat doe je als je maar niet afkomt van die hardnekkig woekerende berenklauw? Dan zet je wolvarkens in. Wolvarkens? Oervarkens die de plant met wortel en te lijf gaan. De gemeente Almere zette er vijf uit als proef in het Kromslootpark. Want daar groeit de plant tegen de klip op. Jeannette Paramoor zoekt initiatiefnemer Peter Post van Almere... en Varkensborin Barbara Meijer zo ze op bij de varkens. Of, ja, varkens? Zijn het nou wel varkens? De verbaasde voorbijgangers zijn er nog niet helemaal over uit. Als je een beetje goed keek, ja, ik denk het een beetje schap. Ja, het is zo verder hè? Nou, volgens mij zijn het wel varkens, maar wel hele speciale varkens. Ja, hè? Volgens mij kennen ze hier. Ja zeker. Ja, ze reageren. Mo moeders, moeders komt eraan. We glibberen naar beneden hier, hoor. Ja. Dat is behoorlijk modderig. Nou, die dikke, dat is uh, manga. En dit is Litza. En nu hebben ze allemaal honger. En iedereen wil wat hebben. We staan te kijken naar wolvarkens, hè? De officiële naam is manga Litsa. Ze komen dus uit Servië, Hongarije. Het Mangalitsa is uh, eigenlijk uh, een van de weinige rassen... waar niet ingekruist is met uh, de, de Chinese varkens. Dus, dus die zijn de... zo als ze heel, heel vroeger hier eigenlijk ook een beetje rondlopen. Peter Post van uh, de gemeente Almerik, Hoe kwamen jullie op het idee om deze varkens te lenen om beerenclown te bestrijden? Ja, dat idee had ik eigenlijk anderhalf jaar geleden opgevat... toen ik een, een, een varken op een stadsboerderij zag, uh, zag verroeten. Toen dacht ik, hé, hey, dat zijn dieren die in staat zijn om in de grond te duiken... Ja. En uh, wellicht uh, te snoepen van die berenklauwen. Ja. We hebben hier ook schapenlopen. En die, die lusten ook heel graag berenklauwen. Maar die eten het af tot het maaiveld. Dus ja. die gaan niet onder de grond. De berenklauw die kan zich zo goed herstellen hier op die voedzame klei. Dat je hem eigenlijk niet kan bestrijden. En toen dacht ik. Nou, deze jongens. Die zouden hem we wel eens kunnen bestrijden. Omdat ze ook die wortels aanpakken. Ja. En, en de wethouder dacht van. Ja, dat is eigenlijk wel een. Klinkt logisch. Ja. Goed idee. Laten we eens proberen. <lacht> Het zijn wel het kabaalschoppers, hè, Barbara? Oh, Oké, is dit toch... Uh... Ja, dit is zo'n uh, ja. Ze lopen pas sinds uh, een paar dagen in dit deel van de zijk. Ja, eind. en nu word ik vies. Ja, dan nou word je even te ontzettend een ontzettende modderige snuit tegen je ja, benen aan. Hij zegt hallo, Jeanette. Ja. Maar dit is dus een stukje wei die pas uh, sinds uh, een paar dagen open is. En uh, ja, Ze zijn nu bezig om die berenklauw aan te pakken. Het stond eerder tot onze, onze heupen, zou je kunnen zeggen. En vooral langs zo'n bosrand, daar, daar is nog wat, wat licht aanwezig. Er stonden er iets van 7 tot 10 planten per vierkante meter. We gaan straks wel eventjes spitten om te kijken hoeveel er nog van over is. Ja, dat nou mag nu ook, hoor. Ze zijn natuurlijk nu bijna twee maanden zijn ze hier, hè? Ja, he? klopt. Ja. Dus je zou wel iets kunnen zeggen. Ja, nou, absoluut. Of absoluut. het werkt of niet. Ja, dus waar ze eigenlijk al, al zes weken in hebben rondgelopen... Dan zie je wel hier al een heel klein babyplantje. Ja. Oh ja, een klein worteltje, ja. Maar je ziet voor de rest, daar kom je niks meer tegen. Uh -huh. En dan gaat het eigenlijk hierom. Je ziet uh, de bovenste drie, vier centimeter. Er zitten van die ringen aan de bovenkant van die wortel. Dat noemen ze de wortelhals. En daar zit die kiemkracht in van de plant. Uh -huh. Als ze dat eenmaal te grazen hebben genomen, ja. dan, uh, dan is het einde uh, oefening met deze plant. Nou ja, goed, we zijn dus net, uh, net over de helft. Dus ik verwacht dat ze een heel eind komen. En uh, dat was ook een van onze leerpunten. Van, uh, lussen ze die, die, die, die wortels überhaupt? Ja. En zijn ze bereid om dat in die taaie klei ook daadwerkelijk uh, uit te graven? Oh kijk, een handje vol. Uh, ja. Hè? Nou ja, dat, dat zijn dus die uh, dikke wortels. En dan vreten ze dus het hart eruit. En ze scheuren dus, die, die wortelstukjes stukjes eraf. Maar, maar die varkens kunnen er goed tegen dus, hè? Die hebben geen last van die bladeren en nee. stengels en nee, zo? Nee, nee. Ja, waarom ze dan een varken genomen hebben met... Um, ja. Met haar. <laughs> is als je natuurlijk een, een, een blanke varken zou nemen, die we allemaal kennen. Ja. ja goed, die hebben ook een lichte huid, heel weinig haar. En die krijgen dan... Als je pech hebt, dezelfde verschijnt als mensen. Als ja, je sappen want... erop komen, ja. nou, dan krijgen ze ook brandblaren. En um, ja. die, die zou je in deze gure, koude wind die hebben binnen de kortste tijd een ontsteking. En dat gaat dus niet. Oh ja. Daar ja. nou, is ze dus aan het eten. Dan zie je, hij uh, ja. haalt het eruit. Hij eet het op. Ja. Nou, eerst gaan ze dus die, die, uh, die lekkerste stukjes eruit. We gaat <lacht> <lacht> mm, de wortel worden binnen. Ik heb het met eigen ogen gezien, nou Peter, ja, dat ja, werkt nou, echt. Nou, gelukkig. Ja. ja, precies. Nee, ja. dat was ook niet zo'n probleem, hoor. Ja. ja. Dus, kunnen we nu zeggen, na twee maanden al uh, proefgeslaagd? Ik, uh, nou, de vragen die we hadden, die zijn, uh, zijn nu beantwoord. Dus in die zin uh, proef geslaagd. Maar nou komt natuurlijk het spannende. Uh, oh, ja. Ze hebben wel uh, leuk liggen vergoed en ze hebben de moederplanten misschien wel uh, bestreden. Het is een utopie om te denken dat ze 100% natuurlijk van de wortels eruit krijgen. Dus je hebt sowieso volgend jaar heus wel weer planten die uitlopen. Maar belangrijker nog is dat die zaadbank nu natuurlijk actief gaat worden. In die bovenste 5 centimeter zit de meeste zaad. Ja. Dat, dat gaat allemaal tot explosie komen natuurlijk. Nu het allemaal open en bloot ligt. Mm. Dus nu wordt het even spannend hoe gaan we dat komend voorjaar opvolgen. Maar dan, dit is natuurlijk maar een klein stukje, maar die berenklauw staat overal. Dat klopt. Je moet de Mangalitsa-varken ook niet zien als de definitieve oplossing. Het is een, een van de maatregelen die, die ons helpt om de berenklauw zeg maar in toom te houden en dan al te bestrijden. Dus hij zal niet overal geschikt voor zijn. Uh, waar die vooral geschikt voor is, is denk ik in, in dit soort gebieden... waar je veel bossages hebt, mm. waar die randen dus eigenlijk vol zitten met berenklauw... waar je als mens slecht bij kan, kunnen deze dieren het prima oppakken. Nou ja, we hebben natuurlijk de schapen, de wordt de volvarken. Een nieuwe dier om in te zetten bij beheer van uh, natuur? Nou ja, goed, uh, voor, voor dit soort dingen is het uh, blijkbaar goed geschikt. Nou ja, voor, voor bramen bijvoorbeeld, uh, daar heb je ook soms heel veel last van. Ja. Hetzelfde wordt bij varus gedaan... En af de andere kant, nu wil je iets bestrijden. Maar ze worden dus in, in Duitsland en in Oostenrijk en Zwitserland voor stukken ook ingezet... waar je diversiteit van planten juist wil bevorderen. Ah, ah. He, waar de, de oppervlakte is, is dicht met gras en daar wil je eigenlijk weer planten terugkrijgen. of is andere moet met je omploegen. Ja, dat schijnt diversiteit weer te bevorderen. We zit op mijn kabel, we zit op mijn kabel. Dat ging net goed, zeg. Ze ja, eten echt is... alles. Nou ja, we eten alles niet. Nee, blijf ja, Ze zijn eraf. nieuwsgierig, hè? Ze, ze zijn is... ontzettend nieuwsgierig, De ja. varken heeft de intelligentie oh, van elkaar. Kijk nou, ja, een wat doet, doet hij oe, nou? Je wat doet hij? Ja. Flink ja. tegen mijn been aangeschuurd. Nou. Ja, dat vind je leuk. Ja? Zo. Ja. Nou, nu kijken mensen misschien nog verbaasd, maar straks wordt het misschien een heel gewoon beeld, hè? Hier ja, en al meer... Nou, uh... weet je, ik ben bang dat we ze niet meer weg mogen halen. Mensen uh, vinden het leuk. Ja, dat zijn mensen die met hun kinderen dagelijks uh, even komen kijken, omdat de kinderen dat zo graag willen. Ja. En uh, ik heb al een paar keer gehoord van, ze blijven toch wel, hè? Ja, wordt nog even op de foto gezet. Ja, ik ben heel aan het filmen. Dat klinkt gezellig dan komt de rest ook zo. Hier is iets leuks. Jullie komen op de radio, jongens. Wow. Ja, dat was Janette met de vrolijke Wolvarkens in Almere. Ja, het zijn echt prachtige beesten. Die fout zijn geweldig. Bent u. Ook nieuwsgierig geraakt naar hoe ze eruit zien. Het filmpje en de foto's die gemaakt zijn, zijn te zien op onze vroege vogels site. Tegenover ze bezit Chris Westra. Die heeft een, een, een fles champagne bij zich. Uh, waarom? Dat vertelt hij allemaal straks. Maar nu heeft hij te vroeg aan de kurk gepeuterd. En dan moet hij een half uur zijn dikke duim op die kurk houden. Want hij mag nog niet knallen. Want <laughs> we gaan eerst die naar Janine. <laughs> Heel grappig, grappig. Hij zit er echt bovenop. Inderdaad. Ik zet een fotootje op onze site. Ja, laten we, even, laten we dat vooral even doen. We gaan nogmaals luisteren naar. Uh, Dwarslat is de Marieke Sneeman. Uh, ditmaal geen uh, vliegende merel, maar een achtervolging. Ja, een achtervolging van een half godje met bokkenpoten half mens. Bos, bos, of zoiets. En die zit uh, een, een bosnimf achterna. Ja. Het is een stuk van Debussy, Syrinx. Syrinx. Ga je gang. live gespeeld hier in het Kapitol. Terwijl de regen alweer is gestopt, gelukkig. Marieke Sneeman was dit, met uh, een stuk van Debussy, Serings. Dank je wel. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het Europees Parlement heeft in grote meerderheid gestemd voor het beschermen van haaien in de territoriale wateren van de Europese Unie. En op schepen die onder Europese vlag varen mogen geen haaienvinnen meer worden afgehakt. Alleen complete haaien mogen nog aan land worden gebracht. Ja, dat klinkt logisch. Maar ja, daar ben je vrolijk van. Haaien... Ja, inderdaad. Haaienvinnen zijn in Azië een delicatesse. Met de rest van de haai gebeurt niet veel. Vandaar dat de vinnen worden afgehakt... en de vis nog levend wordt teruggegooid in zee. In Europa wordt deze praktijk vooral op Spaanse en Portugese vissersboten toegepast. Nu de vissers verplicht worden de hele haai aan land te brengen... raken hun schepen veel sneller vol en is de handel een stuk minder lucratief. Afval. Ja, eerst ging het niet door en toen wel en toen weer niet. En uiteindelijk eh, toch weer wel. Het statiegeld lijkt toch van de plastic flesjes af te gaan. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor statiegeld op plastic flesjes. Ook de fractie van de Partij van de Arbeid wil het statiegeld graag op het plastic houden. zei woordvoerder Madon Fokker deze week in haar eerste optreden in de Kamer. Wat ze niet wist was dat er al een afspraak ligt tussen de overheid en het bedrijfsleven... om het statiegeld af te schaffen omdat het gebruik is een Kamerlid tijdens de maiden speech niet te interrumperen, ontstond de nodige verwarring. Ondanks die sombere vooruitzichten, eind 2014 wordt dus gestopt met een prima systeem van inzameling, geeft de coalitie van milieuorganisaties in het recyclingnetwerk de moed niet op, zegt hun woordvoerder Robert van Duin. Wij geven sowieso de moed niet op als recyclingnetwerk, als, als milieuorganisaties. Ja, wij zien hoe dan ook dat er een, een politieke meerderheid in de Tweede Kamer is die voor het handhaven en zelfs uitbreiden van statiegeld is. Wij zien dat de overgrote meerderheid van de gemeentes voorstander van, van het behouden van statiegeld en het uitbreiden van statiegeld is. Ja, en voor de rest hebben wij ook veel steun van uh, milieubewuste bedrijven. En denken wij dat uh, de bedrijven die uh, ja, tegenstander van statiegeld zijn... Uh, zoals Coca-Cola en Albert Heijn... Uh, die zullen wij in de komende twee jaar het vuur aan de schenen leggen. En dan uh, moeten we nog maar eens zien wat er in 2014 uh, gebeurt... als er uh, uiteindelijk de besluitvorming moet plaatsvinden. Goed nieuws. Thuiswerken kan op termijn een gigantische besparing opleveren in CO2-uitstoot... Dat zegt onderzoeksbureau Ecovies. Het bureau deed onderzoek naar de winst van het nieuwe werken... in opdracht van het Wereld Fonds. Thuiswerkers verstoken uiteraard minder brandstof... om van en naar hun werk te komen. Bovendien kan er flink worden bespaard op kantoorruimtes. De totale besparing in CO2 kan daarmee oplopen tot halver anderhalve megaton CO2 per jaar. En dat is net zoveel als de uitstoot door gas- en elektriciteitsgebruik... van alle huishoudens uit Rotterdam en Amsterdam samen, zegt Ecovies. Het nieuwe werken begint al langzaam op gang te komen. Zo heeft verzekeraar Achmea nog maar voor 80% van de werknemers een bureau beschikbaar. En bij de provincie Utrecht is dat nog maar voor drie kwart van de werknemers. We hebben jouw bureau ook weg, weggezet. Uh. Oh, nou, dank. Je. Ik zal het maandag wel zien. Week, ja. mag je vanuit huis uh, presenteren. Heerlijk. Uh, morgen begint in Doha, de hoofdstad van Qatar... weer een internationale klimaatconferentie. Doel is wederom om te komen tot een mondiaal akkoord... dat tot het terugdringen van broeikasgassen leidt. Het nieuwe akkoord moet het verdrag van Kyoto... dat dit jaar afloopt, gaan vervangen. De afgelopen jaren is het niet gelukt om tot nieuwe afspraken te komen. Grote vraag is of dat dit jaar de onderhandelaars wel gaat lukken. Behalve wetenschappers, ambtenaren, beleidsmakers en politici... zijn er namens Nederland ook twee VN-jongerenvertegenwoordigers in Doha... Een van hen is de 26-jarige oh. Lisette Medens. Oh, daar gaat de, daar gaat de, gaat de, de champagne <laughs> Chris, Chris Westra <laughs> zit hier tegenover ons al een half uur... een duim op een champagnekurk te houden. Hij heeft een, fle een, een fles bij zich om iets te vieren straks. Maar nou is die dus toch geplopt. <laughs> nou, uh, we gaan even luisteren naar Liset Medens. Zij is uh, jongerenvertegenwoordiger in DOA voor de Verenigde Naties. Wat gaat zij nou de komende twee weken doen? We willen natuurlijk dat er hier concrete resultaten geboekt worden. Dus daarvoor werken we ook samen met de internationale jongeren... En laat een heel duidelijk geluid horen richting die onderhandelaar. Nou, dat we ook echt verwachten dat er iets uitkomt. En dat het allemaal sneller en uh, actiever moet. En uh, nou ja, wat we van de Nederlandse jongeren hebben gehoord... is dat we heel erg moeten focussen op het bedrijfsleven. Dus dat gaan we doen. We gaan naar ook naar heel veel side-events. We vinden hier ja, enorm grote conferenties ook plaats... Met, ja, met de hoogste pieven van het bedrijf, internationale bedrijfsleven... We gaan ook zelf een ontmoeting organiseren met het bedrijfsleven om te kijken van nou, wat kunnen wij als jongeren en bedrijfsleven nou samen gaan doen om wel stappen te zetten voor het klimaat. Zodat iedereen er ook weer zin in heeft uh, en ook weer even de urgentie op het netvlies heeft staan om, om er wat aan te gaan doen. Want uh, ja, dat is hard nodig. Dus de komende weken gaan Raelien en ik op zoek naar alle positieve nieuws wat hier te vinden is op de klimaattop in Qatar. En dat zal allemaal te volgen zijn via ons blog. Dus ga het volgen. Nou, gaat volgen. Lisette Meddens blogt over de klimaatconferentie de komende weken bij ons op de site vroegevogels.vara.nl Europa. Rotterdam is op dit moment de Europese koploper in elektrisch autorijden. Dat denkt tenminste de Britse krant International Business Times. Vanuit Rotterdam zelf komt daar meteen een nuancering achteraan. Volgens de wethouder Milieu, Alexandra van Huffelen van D66... hebben de Britten zich meer gebaseerd op de prognoses... dan op de echte aantallen elektrische auto's die in Rotterdam rijden. Het planbureau voor de leefomgeving boos zich deze week ook over het elektrisch rijden. In het rapport Elektrisch Rijden in 2050 zegt het PBL... Dat er nog zeker 3 tot 4 miljard moet worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet om de verwachte groei van het elektrisch rijden te faciliteren. Bovendien blijkt de gehoopte milieuwinst voorlopig nog flink tegen te vallen. Dat komt vooral omdat de zogenaamde hybride auto's meer op hun benzinemotor rijden dan op hun accu. Een bericht voor de vissers. Hoezé, het is officieel. Sportvissen is een sport. Tenminste, dat zeggen Sportvisserij Nederland en het Nederlands Olympisch Comité. Sinds deze week is Sportvisserij Nederland aangesloten bij de sportkoepel NOC-NSF. Per 1 januari 2013 vormen de sportvissers... zelfs een van de grootste sportbonden binnen de koepel. In het persbericht jubelen beide partijen over de grote voordelen... voor zowel de vissers als de sportkoepel. En de vissen zelf dan? Daar wordt Die Er wordt niks gevraagd. De vissers kunnen makkelijker subsidie krijgen... En de sportkoepel kan weer profiteren van de bestuurlijke ervaring van de vissers. Maar wat nou precies de sport is aan het vissen, dat vermeldt het persbericht niet. Een onderzoek. Niets menselijks is de apen vreemd. Ook chimps en orangs blijken een midlife crisis te kennen. Dat schrijven biologen deze week in het tijdschrift van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen. De onderzoekers beoordeelden jarenlang achter elkaar hoe gelukkig apen in dierentuinen zich leken te voelen. Daarbij zagen ze een duidelijke dip halverwege het leven van de apen. In de Volkskrant reageert emeritus-hoogleraar geluksonderzoek Ruud Veenhoven enthousiast op het bericht. We denken vaak dat de midlife crisis met hypotheekzorgen en carrièreproblemen te maken heeft. Maar dit onderzoek laat volgens Veenover duidelijk zien dat het gewoon een biologisch gegeven is. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. Ja, en we sluiten dit nieuwsoverzicht af met ons wekelijkse Nederlandstalige stukje muziek. Apen mogen dan een midlife crisis kennen. Wij bieden u de lachende aap. U hoort, de heren van de schepping. Zij de mus en ik geef je een kus, omdat ik van je hou. Een zoen zei het paard, want je bent me veel waard en zwaaide met zijn staart. Dat gaat zomaar niet, sprak toen de karakiet en ze huilde van verdriet. Verscheurd door haar verliefdheid, zong zij toen een treurig lied. De hond, want je maakt het te bond, dit is toch niet gezond. Hart toe, zei de koe, hiervan word ik zo moe. Vertwijfeld riep ze boe. Hou eens allemaal je raap, je houdt me uit mijn slaap, sprak het opgevokte schaap. Maar alle spanning ebde weg door het lachen van de aap. De aap is het neefje van de mens. Het is zeker dat hij voelt, maar geeft het dier betekenis, weet hij wat hij bedoelt. De mens is niet de enige die met emotie leeft, maar misschien. Dus zegt de geit niets en springt niet op de fiets als hij zich aan mij stoort. Dus blijft het konijn, ook al pist die azijn, als hij dit liedje hoort. Maar u weet beslist of u hier iets aan mist, of dat u echt geniet. En ik vind het nu mooi geweest, dus hier eindigt dit lied. En ik vind het nu mooi geweest, dus hier dit en ik vind het nu mooi geweest, dus hier eindigt dit al. Dus de heren van de schepping met de lachende aap. Aanstaande donderdag is in de Rode Hoed in Amsterdam een groot symposium over 40 jaar windenergie. In 1972 werd in Nederland voor het eerst elektriciteit opgewekt met een windmolentje. Chris Westera was er al bij vanaf het begin. Sterker nog, hij bouwde zelf de eerste windmolen van Nederland. Chris Westera, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, windmolens bouwen kun je. Ja. Naar een kurk op de fles houden. Ik doe het nog even over. is het. <lacht> <lacht> Zo, je, je hebt het euh... horen. Champagne ja, bij je? Champagne, op 40 jaar, schone energie in Nederland. Nou Christa, drinken we op. Nou ja, inderdaad. Zo, nu steeds stil. Neemt u ja. nog een slokje thee thuis? Lekker. Hoor even. Maar is dat echt iets om op te proosten? Vind ik wel, ja. Als je ziet waar we... Ik laat altijd heel vaak bij presentaties zien. Het kleine molentje waar ik zelf toen in stond... En, en, en als je nu kijkt hoe groot die dingen zijn met de monteur daar bovenop, dat is allemaal toch in 40 jaar gerealiseerd. Ja, en om even bij dat kleine moletje te beginnen, heb je die echt, heb, heb je dan met een, met een hamertje en dingen, ja, je hebt een helemaal niks. Ja, kijk eens, een, ik heb het meegenomen. Een wiek Dit, bij je. je neemt een plank en je schaaft je er de schuine kant aan, je maakt een beetje heel mooi via een werktekening een, een, een aerodynamisch profiel, heet dat, zoals ook bij vliegtuigen. En dit doe je op een, op een dynamo van een auto. Het is toen. een heel grote, donkerhouten... Wiek, een soort is het? propeller is het. Ja. Uh, organ ja. Pine heette dit. Het is echt een heel speciaal soort hele lange nerven, zie je. Ja. Zodat het heel goed en lang leven kan hebben op die windmolen. Een propeller van anderhalve meter lang. Ja. ja. En waar en dat, stond die eerste? Die stond bij mijn huis op Dijk. <laughs> en het kwam doordat ik op de HTS zat. En dat boekje wat ik hier heb neergelegd... dat heeft Roel van me toen gegeven. Want die vroeg aan mij... wil je misschien een windmolentje voor me bouwen? Op een huis midden in de Jordaan had ik wel zoiets van... ja, moet dat nou? Maar hij was behoorlijk standvastig. En ik was tegen kernenergie en ik vond het wel een goed idee... om ergens voor te zijn. Dus ik dacht, nou, dan gaan we voor winterenergie. Ja. Dus ik heb toen ja gezegd op zijn vraag. En dat was in 1972. En toen heb ik de hele winter zitten klooioen dat ik het voor elkaar had. Oh, wat gaaf. Maar levert het zonder uh, in uh, wat details te treden... maar leefde dat ding ook echt iets op? Of was het meer een beetje voor de lol? Nou, het was in principe een eerst van... Werkt het wel om dat ding echt werk om te krijgen? En vele mensen, want in 1980 heb ik een boek geschreven... voor iedereen die ik me toen ook had bestoken met allemaal vragen... en ook met ideeën, want iedereen was aan de gang. Er zijn 35.000 van die boeken verkocht. Moet je nagaan, dat is een stadion vol... Dat is het windwerkboek, hè? Dat ja. heb je hier nog liggen. Ja. En die mensen waren allemaal bezig in hun schuurtje om iets te doen... om iets werk ons te krijgen. En dat was echt geen, geen, geen grapje. Dus daarom is het ook echt iets om te vieren ja. dat we in 40 jaar... Het, Oh ja, als je die dingen ziet aan de buitenkant lijkt het drie weken en, en, en, en een tonnetje op een, op een stok. Maar er zit zoveel technologie en ontwikkeling in. Dat is echt fantastisch. Dus het is toch iets om te vieren. En wat, wat, wat symboliseerde die uh, eerste, ja, eerste molen? Maar ook al die mensen die dus bezig waren. Jij zegt, jij was tegen kernenergie. wel er ergens voor zijn. Wat, wat leefde er nog meer toe? Nou ja, er was in 1970. hadden we het milieu ontdekt. Het was het natuurjaar. En er was een heleboel ellende. Want na de jaren van. Uh, grote wederopbouw. Toen zagen we ook al de nadelen. Hè? Dus hier ook hebben jullie het vaak over. Toen kwam Silent Spring en al dat soort boeken uit. En uh, Hou het Klein. Mensen werden vervreemd. Er was heel veel angst ook voor nieuwe technologie. Club van Rome. Hè? Club van Rapport, Rome. De Club uitputting van, Rome. Van, de, van de grondstoffen. En in die tijd... Oliecrisis, ook, 73. Ja, maar die kwam dus heel mooi op tijd. Want in 1972 was ik met dat molentje bezig. En in 1973 was de energiecrisis daar. Ja. En toen zei we vandaan... Laten we de pers ontvangen in jouw huis. Dus alles zat daar. En ik was ineens wereldberoemd in Nederland, want dat was de man. En ik riep toen in mijn jeugdige onschuld, die weg moeten we op. We moeten naar windenergie, want ja. dat is de toekomst. Nou, kennen we kennen natuurlijk van de, de Provo-tijd. Ja. En daar kijken we natuurlijk vaak met, met uh, glimlach uh, op terug. En, en dat was natuurlijk ook een beetje gekkigheid. Maar die windenergie, dat was geen gekkigheid. Dat was absoluut geen gekkigheid. En ook de dingen die die... Want hij heeft natuurlijk altijd het spoor van publiciteit achter zich aangetrokken. Maar het was ook zeker zo dat hij een heleboel mensen heeft geenthousiasmeerd. Onder andere deze persoon. Ja. om te zeggen, joh, ga er nou mee aan de gang. Dus toen in, in, in 1973, toen de ene crisis daar was... En hij was inmiddels van de PPR... Was er wel iets van... Een, een, werd een perspectief geboden. Het was niet alleen maar ellende van kernenergie en kolen en olie. Dus dat was gewoon hartstikke goed dat dat gebeurde. Maar waren er ook niet mensen die je voor gek verklaarden... dat je zo'n dingen op je dak zet in de Jordaan? Nee, nee, nee, nee, nee want het heeft uiteindelijk nooit... dat ze hem op het dak is terechtgekomen. Ik heb hem bij mijn huis gehad op Sloterdijk. En toen uiteindelijk is hij naar een zwager van mij gegaan in Zwanenburg. Ja. En die heeft hem de hele tijd heeft aan de gang gehad. En... Dat moet ik misschien ook nog zeggen. Er waren een heleboel mensen die werden afgesneden van het elektriciteitsnet... omdat ze niet mee wilden betalen aan de kalkarheffing. We moesten allemaal betalen in Nederland voor kernenergie. En de mensen die dat niet deden, die werden afgesneden van het net... en dan bouwden we daar windmolentjes voor. Nou, als we nou in hele grote stappen heel even door... Die, dit waren de jaren zeven, begin jaren tachtig... Uh, ja, wat de, gebeurde er toen? Ja, de tachtig kwam de Nederlandse industrie op. Dus we kregen gewoon echt windturbinefabrikanten in Nederland. Nou, de meest succesvolle, dat was Lagerwei, Die zien we nog heel vaak. Die windmolens met twee wieken bij boerderijen staan. Nou, Lagerweij is ontzettend belangrijk geweest voor de verdere ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we het niet helemaal gered, want er zijn andere windmolens uit uh, Denemarken gekomen. Ja. En dat heeft onder andere ook te maken... dat wij bleven hangen aan die tweebladige. En mensen vonden tweebladige windturbines niet mooi. Die dingen moesten rustig zijn. Een, een driebladige molen geeft gewoon een veel mooier beeld. Het landschap. Want je hoort natuurlijk veel hè, over het landschapvervuiling en die afschuwelijke dingen. En, ja. uh, maar tweebladig uh, uh, stoort meer dan driebladig. Ja, zij vinden dat ronddraaiende planken... En wie heeft dat, dat heb jij bedacht? Nou nee, want ik heb twintig uh, jaar lang aan de Universiteit van Amsterdam, want de windenergie heeft me heel veel plezier in het leven gebracht, moet ik ook zeggen. Het heeft me op allerlei plaatsen gebracht bij de radio, je wilt het allemaal niet weten. Maar die tweebladige bladige heb ik ooit een verhaal over geschreven, daar moeten we vanaf in Nederland, we moeten echt naar, uh, naar, naar drie bladige. Want een heleboel mensen die accepteerden dat gewoon niet. Dus in de maatschappelijke acceptatie, waar ik veel onderzoek naar heb gedaan aan de universiteit, bleek dat mensen dat gewoon niet mooi vinden. Dus Nederlandse industrie, ga nou alsjeblieft mee in dat uh, uh, succesvolle verhaal van de Denen. Ja. Nou, dat hebben we eigenlijk niet gedaan. En één, dat is één van de redenen, hoor, want er zijn er veel meer te noemen, waarom windenergie in Nederland, wat betreft fabrikanten, nooit echt een groot succes is geworden. En dus die slag hebben we eigenlijk al in de jaren tachtig gemist. Dat zou, dat zou je kunnen zeggen. Ja, er zijn een heleboel mensen die zullen me daarop aanvallen. Maar ik, ja. ik durf wel aan te zeggen. We hadden eerder gewoon mee moeten gaan in de driebladige ontwikkeling. Dat was ja. toch beter geweest. We, we blijven even met die zeven mijls door de jaren negentig. Ja, negentig komen de boeren op. He, als je nu door de Flevopolder rijdt, zie je overal die dingen staan. Nou, de boeren hadden het op een gegeven moment in de gaten... dat ze meer aan windenergie konden verdienen dan aan de uien. En dat is dus ook gebeurd. En uh, dat, die zijn een hele sterke drive geweest. Want die energiebedrijven die waren helemaal niet zo happig op windenergie. Want het was voor hun alleen maar lastig. Zij wilden aan één kant, zo zie je ook het elektriciteitsnet wat we nu in Nederland hebben. Dat is uitgelegd om alles van boven naar beneden te doen. Maar nee, ze begonnen iedereen aan alle kanten elektronen in dat net te stoppen. Die mannen werden helemaal gek. Dus die wilden dat allemaal niet. Ten tweede, als jij ijsjes verkoopt, wil je niet minder ijsjes gaan verkopen. Dus dat hele energiebesparingsverhaal en het nieuwe energieverhaal, dat wilden die elektriciteitsnetjes. Er zo weinig mee op, nee. Nee. Dus de boeren verdienen een uh, pluim. Ja, zeker. Wat ze voor hun pionierswerk in de jaren negentig. Ja. En dat zie je ook in Duitsland, dat zie je ook in Denemarken. En in Denemarken hebben we dan nog het voordeel, dat bijna 80% van de Denen, die kunnen zich eigenaar noemen van de windturbine. Heel langzamerhand zie je dat nu in Nederland ook komen. Hè. Er zijn hier, de windcentrale bijvoorbeeld is een goed voorbeeld, waar mensen een soort crowdfinanciering, waarbij mensen allemaal kleine bedragen inleggen. En in twee maanden tijd hadden ze twee windmolens gefinancierd. Ja, ja. En dan praten we echt over miljoenen. Hè. Dat is geen kleinigheid. Dus dat geeft ook het idee van hoe dat leeft. Want dat zijn dan uh, uh, zeg maar soort aandelen, winddelen koop ja, je dan? winddelen, ja. En hoe, uh, ja, hoe werkt dat dan? Je koopt een wind. Ik geloof dat 350 euro per winddeel. Ja, ik geloof zelfs nog niet meer was. Oh, maar je koopt nee. een winddeel. En ja. dan, dat wordt allemaal bij elkaar gelegd. Er wordt windmolen voor neergezet. En je deelt mee ook in winst. Maar krijg je vanaf dat dan, gra dan gratis stroom? of uh, Hoe, hoe, hoe gaat het? We? Ja, weet je, alles gaat het net in. Dus of het nou precies jouw stroom is, dat, uh, je krijgt geen gratis stroom. Nee, maar betaal je... Je je, je dan Je, pro, je pro, profiteert wel van het feit dat je vaak, en dat is bij anderen ook zo, dat je dus voor goedkoper je energie krijgt. Ja. Nou, het klinkt allemaal leuk en aardig en heel veelbelovend. En het is nu 2012, maar we zijn bij lange na geen koploper op windenergie. Terwijl we toch wind genoeg hebben. Nou, dat is niet helemaal waar. Als je kijkt naar, ik zeg altijd, dat is toch een beetje een misverstand. Oh? Ja, op de Noordzee, wij hebben een hele sterke offshore windindustrie. En er is bijna geen enkel windpark wat gebouwd wordt op het algemeen... Weer de hoge ambities van Engeland en wat Duitsland doet... En alle Nederlandse partijen, de grote bedrijven... As van Noord, Ballas, Nedam... die zitten er allemaal bij. En wij doen erg hard mee. Alleen we hebben, bouwen zelf geen windturbines meer. Maar dat is op zich niet zo erg. Want je moet je realiseren... dat in die totale investering... is die windmolen maar een heel klein stukje... een kwart van de totale investering. Dus als wij mee kunnen profiteren... niet alleen van het feit dat er veel schone elektriciteit wordt Maar Dat het elders dat... wel gebeurt, bedoel en, maar, je? Ja, en dat, elders hebben wij gewoon heel veel banen. Dus we verdienen best ook aan windenergie. Ja. Zoals Gelderland. we verdienen aan... Uh over de hele wereld uitbaggeren of uh, wrakken optakelen. Of, uh, nou, dus dat is mooi. Ja. Maar uh, je zei er net al, waar, waar de Denen in de jaren tachtig... Uh, en ook de Duitsers natuurlijk, uh, um, ik wou zeggen van patat... want dat is <laughs> zo'n wieler, van patat, zeggen <laughs> uh, Hebben wij dat niet gedaan? De, wat, wat hier aan windmolens wordt neergezet... is, is onvergelijkbaar met Duitsland of Denemarken? Ja. Of, uh, nou ja, of de dat, de dat komt dat het gewoon toch wat minder lucratiever was. In Denemarken en in Duitsland krijg je, kreeg je vrij snel een goed... Tarief terug, de goede prijs voor de elektriciteit, die je levert aan het net. En daar hebben we echt heel wat stammenoorlogen oorlogen over ja. moeten voeren in Nederland. Dat maar die kritiek is er nu ook de hele tijd. Hè? Er zijn, het is heel gek, want enerzijds, wij zijn natuurlijk vanuit vroege vogels. Uh, je voelt een soort natuurlijke uh, uh, liefde voor windenergie. Je denkt, ja, dat is goed. En aan de andere kant hoor ik ook vaak serieus wetenschappers die tegen mij roepen van ja, houd toch op, dit is niet rendabel, het, het slaat nergens op. Niet ja, doen. Dat, is, dat is echt een misverstand. Kijk, wind is er altijd, altijd overal goed voor geweest. Dan hoeven we niet helemaal terug te gaan naar de gouden eeuw. Maar zo gewoon hier en nu blijven. En als ik zie in de 40 jaar dat ik er nu mee bezig ben geweest. windenergie was ook in het beleid het goede antwoord voor de problemen in de jaren zeventig. Er was uitputting, wat je net al noemde. Mm -hmm. uh, er was de vervuiling en daar hadden we windenergie voor nodig. Toen kregen we op de politieke agenda de verzuring, Windenergie was het goede antwoord. Toen kregen we duurzaamheid, CO2-probleem. Windenergie was het goede antwoord. Duurzaamheid, windenergie is het goede antwoord. Als je aan windenergie, als je daarin investeert, is altijd goed. Het maar was het dat verhaal over is. dat het wel of niet rendabel is? Dat vind ik zelf een beetje, daar schaam ik me een klein beetje voor... dat we nu al dertig jaar serieus met commerciële windmolens ook bezig zijn... en dat er nog steeds mensen roepen zeggen dat er subsidie nodig is... met name voor windenergie op land, hè? want op zee is het wat anders. Dat is een jong kindje en een jong kindje heeft borstvoeding nodig, die heeft subsidie nodig. Maar op land moet het eigenlijk afgelopen zijn. Hetzelfde dat een lummel van twaalf jaar nog aan de borst bij zijn moeder wil. Dus dat moet, dat moet niet meer zo zijn. Dus ik, ik denk dat het onzin is om te zeggen... windenergie kan alleen maar draaien op subsidie. Dat ja. is niet Want, waar. Want ik, ik zal, was het ook nog lezen. Een windmolen betaalt zichzelf... de energie die erin ingestopt wordt om te bouwen... Oh, die heb je zo verdien. terug. Drie verdien. maanden en een half jaar tijd heb je dat hartstikke terug. Dus daar is alle niets mee mis. Nee. En het de, en de feit dat het lelijk is... en dode vogels, vleermuizen, vliegroutes... Zo'n klein beetje dode vogels... En heel grote hoeveelheden door verkeer, door hoogspanningsleidingen. En dus is echt een fabel en een mythe dat windmolens, gehaktmolens zouden zijn vervolgens. Dat is in zoveel onderzoek bewezen dat het niet zo is. Ik werk nu zelfs voor Imaris van de Universiteit van, uh, van Wageningen twee dagen in de week... om juist op dat snijvlak van windenergie offshore wind... Ik zou het dan niet snijvlak noemen trouwens. <hijf> <hijf> <hijf> een toekomst, een to even nog kort. Chris, een toekomstvisie. <hijf> Vertel. Een toekomstvisie. Een toekomstvisie is dat we op een hele goede manier windmolens inpassen, daar waar het kan. En ik vind, daar en dat zijn we het allemaal over eens, daar waar menselijke elementen in het landschap zijn, zoals dijken, kanalen, daar kan je heel goed windmolens op land kwijt, want we moeten op land ook nog wat realiseren. Ja. En dan zie ik voor me een heel groot nieuw Europees elektriciteitsnet, waar zon en wind samenwerken om voor onze kinderen en ja. de kleinkinderen. En nog even over die landschapsvervuiling, want veel mensen willen zo'n ding niet in een achtertuin. En ook op, wandelend op de Veluwe wil je ze niet zien. Nee, en, en, en, nee goed, doen we kan me voorstellen. Maar de meeste ja. mensen, het is dan ook, dat is een mythe, not in my backyard. Just in my backyard zijn er ook heel veel mensen. Want de mensen die weten wat het ook op kan leveren. Ja. In allerlei dingen, hoef je echt niet te denken dat je miljonair ervan wordt. Maar het is wel zo elke soef. Of je hoort van, hé, hey, weer een dubbeltje, weer een dubbeltje, weer een dubbeltje. Of dat je denkt, verdomme, die rotwindmolen van de buurman of de staat weer te maken. Dat is toch een verschil. Ja. En meer op zee, hè, moeten we. We gaan heel veel op zee zetten. Grote centrales. Krijg je er ooit genoeg van, van die wind? Nee, gek, hè? Dat gaat gewoon maar door, joh. Tot ik de dood ben hier geval. Chris Westra, windenergieman van het, nou, echt wel allereerste uur. Dus u hoorde hem over 40 jaar windenergie. En aanstaande donderdag wordt het dus groot gevierd. Dan gaat hij weer op een fles champagne zitten, ongetwijfeld, in de Rode Hoed in Amsterdam. Dankjewel. Oké, okay, goed. Op vroegevogels.vara.nl. Een filmpje, ja, we hadden het al beloofd, van het wolvarken... dat vakkundig berenklauwen omzeep helpt. En een, een video van een houtsnip, zoals we hem graag zien. Niet op je bord, maar in de natuur. En u kunt nog stemmen hè, op onze paddenstoelenparade. Wat is de mooiste paddenstoel van Nederland? Doe het nu, het kan nog tot 1 december. Tot volgende week.